4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Greenpeace mag van de rechter in Schotland niet meer demonstreren... bij oude olieplatforms van Shell in de Noordzee. Volgens de rechtbank zijn de platforms in het zogenoemde Brentveld privébezit. Shell mag mensen de toegang weigeren. De olieplatforms zijn aan het einde van hun levensduur. Volgens Greenpeace zit er nog 11.000 ton olie in de opslagtanks. En de milieuorganisatie is bang dat die olie uiteindelijk in zee komt... Shell zegt dat het niet haalbaar is om de platforms een tweede leven te geven. En volgens het olieconcern blijven de tanks nog zeker duizend jaar rechtop staan. Het kabinet trekt bijna 12,5 miljoen euro uit voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Rotterdam. De Slob schrijft aan de Tweede Kamer dat het bedrag uit de Algemene Media Reserve komt. Dat is geld dat toch al voor de omroep bestemd is. Er zit dit jaar veel geld in de pot door extra reclameinkomsten. Het zongfestival kost naar schatting 26,5 miljoen euro. Een deel wordt betaald door de NPO Afrotros, de Europese omroeporganisatie Eubu, en door de verkoop van toegangskaarten. Om het gat op de begroting te dichten had de NPO de hulp van minister Slop ingeroepen. En Duitsland heeft twee Russische ambassademedewerkers het land uitgezet vanwege een mysterieuze moord op een voormalig rebellenleider van Georgische afkomst, maar met Tchecheense wortels. De Duitse overheid heeft aanwijzingen dat de opdracht voor die moord van de Russische autoriteiten komt. De rebellenleider vocht begin deze eeuw tegen Rusland. Afgelopen zomer werd hij doodgeschoten in een park in Berlijn. De uitgezette diplomaten zouden niet goed genoeg hebben meegewerkt in het onderzoek naar de moord. Rusland zegt niets met de zaak te maken te hebben. Het weer tot slot. Op veel plaatsen is het zonnig, maar in het oosten en zuidoosten nog grijs en mistig. Het is drie tot zes graden geworden. Morgen verandert er weinig. Vooral in het zuidoosten kan het de hele dag mistig blijven. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De avondspits begint vooral met problemen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag na een ongeluk eerder vanmiddag. Een half uur vertraging tussen Schiphol en en Sveen. En op de A27 Almere Utrecht tussen Hilversum en Knoop het Lunetten een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met nu het ritme, het ritme, ritme van ZFM. Z Sinterklaasje, Sinterklaasje, Sinterklaasje, Sinterklaas. Hey, Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht.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 Sinterklaasje kom maar even bij ons aan en laat uw paardje buiten staan En we zingen en we springen en we zijn zo blij Want er zijn geen stouten kinderen bij En we zingen en we springen en we zijn zo blij Want er zijn geen stoute kinderen bij Sinterklaasje, Sinterklaasje Sinterklaasje, Sinterklaasje, Sinterklaasje. Als je komt maar binnen bent je krijgt Want we zitten allemaal even recht Zijn geen stoute kinderen bij Sinterklaasje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 6.9. Dit is ZFM. Somebody who changes my mind, If they come along. I won't think twice. Cause I already got a good thing.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 in this world that's coming first The only road I know is good But I keep walking straight ahead Now you shape that liquid wet.